We hebben drie kwartier lang gepraat met Bert Honig over zijn grote passie... die van de blokfluit met zijn ensemble, Brisk, dat 25 jaar bestaat. Nogmaals, het concert aanstaande zondagmiddag in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Er zijn trouwens nog plaatsen voor. En Dat is een heel gevarieerd programma. Mijn vraag aan u is natuurlijk, heeft u ervaring met de blokfluit? Nou, wie heeft het niet? Um, ik zie het al op... Uh op Twitter ook twee, twee of drie berichten binnenkomen. Um, en u kunt natuurlijk ook e-mailen... naar kazelunaapastaartje ncrv.nl. Die berichten lees ik ook. Nou, dat is het onderwerp. Een, een van de onderwerpen. Maar we willen ook wel heel erg graag doorpraten... over dat wat zo'n ensemble ook is. Een kleine microcosmos... van vier mensen, uh, persoonlijkheden bij elkaar. En die moeten het... heel erg goed met elkaar kunnen vinden. Um, en hoe doe je dat precies? Heeft u met dat soort processen ook ervaring? Heeft u herinneringen aan... Het mooiste team waar u ooit deel van heeft uitgemaakt. En heeft u daar verhalen over? Um, hoe je dat bereikt, hoe je dat vooral duurzaam maakt. Uh, want effen gaat wel, maar heel lang, jarenlang volhouden. Dat is pas knap. Dus bel daarover met uh, ons, Kazaluna. 0800-1121. En dan kijk ik even met een half oog naar de eerste Twitterbericht... van Albert Bolink, die uh, bericht dat hij... Na tien lessen, de, bok, de blokfluit zijn blokfluit in de open haard smeet. Daar was uh, niemand enorm blij om, behalve hij zelf. Maar één minuut later voegde hij daar nog iets aan toe. Uh, van zijn oma kreeg hij toen een echte grote basfluit met bijbehorende lessen. Dus het is ook alweer hersteld. En dit is ook alweer een aardige. Um, van Astrid van der Veen. Mijn moeder hield erg veel van de blokfluit, wat ze zelf ook goed speelde. Ik moest het op de muziekschool leren en heb het altijd gehaat. Op mijn moeders crematie was haar wens iets met blokfluit. Ik heb het helaas niet kunnen vinden. Omdat ik een groot jazzliefhebber ben... heb ik toen iets van mijn favoriete jazzmuziekers, Eric Dolphy, gedraaid... op haar crematie. Eric Dolphy bracht de fluit in de jazz. En uw gast moet zeker van de muziek van Dolphy ja, houden. Zeker is ook improviseren. Dolphy luisterde naar Vogels en werd daardoor geïnspireerd. Dat ook duidelijk in zijn spel te horen is. Ja. Luister naar de opname van Last Date met de Nederlandse bezetting. Je kent het. De, die opname ken nee, ik bij maar, maar Dolphy ken Dolphy, ik. Ja, ben, ja. is, is dat ook een inspiratiebron? Voor ik vind het heel erg mooi. Ja. Ja. Heel vrij ook, hè? Betaal ja, en, en hij speelt natuurlijk als, als dwarsartiest. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, precies. Tragisch aan zijn einde gekomen. Ja. Vanwege een aanval van suikerziekte. En het werd toen niet herkend. Zo'n ja. zwarte man in Europa. Die hebben ze... Ja, ja, ja. Uh, uh, die, het zou wel een foute boel zijn. Maar ja. hij had gewoon last van suikerziekte. En daar is hij aan gestorven. Ja. Um, we hebben telefoon van Pauline Kultjes. Goedenavond. Goedenacht, Pauline. Dag. Hallo. Hallo. Gaat het je om de blokfluit? Ja, ja. Eh... Um... Uh, ik heb uh, jarenlang aan uh, groepjes, uh, groepjes blokfluitles gegeven. Mm. Ik begon eerst in de tweede klas, dat is nu groep 4. Maar ik begon in de tweede klas en uh, uiteindelijk uh, uh, heb ik dat uh, toch veranderd, ben ik in de derde klas begonnen. Ik heb die opleiding gehad van uh, eerst op de kweekschool wat, en later ging ik naar Boskoop met een paar mensen hier uit Woerden. En eh, in Boskoop eh, werd een les gegeven door leraren van de muziekschool van Delft. Van Pia van Houwen, die is eh, gewoon heel bekend daar. En eh, Pia van Houwen, die heeft een, had uh, een zoon, die heeft een zoon. Oh ja, ik weet niet of Pia van Houwen nog leeft, maar die heeft een zoon. En die, dat is een geweldige blokfluiter. En die volgens mij geeft hij nu um, um, doseert die aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. De, blok, eh, okay. de blokfluit. En eh, heeft u er zelf altijd van genoten? Oh, ik vond het heerlijk om te doen. Ik heb heel veel kinderen beginselen bijgebracht. Ik, heb de, ik vond het zo fijn. En, en, maar waarom, eh, waarom Pauline? Wat vond je daar zo fijn aan? Want, want ik lees ook berichten voor van mensen die het gehaat hebben... tot en met de blokfluit in de open haard smijten. Dus, het je niet Misschien... maken met kinderen is heel erg fijn. Want ik, ik, heb, ik heb zelf um, uh, heel graag uh, gezongen, ook altijd. En, uh, en op een gegeven moment uh, toen... Ja, ik weet, ik weet niet waardoor dat voorkomen is... maar toen uh, uh, ben ik met een klein groepje begonnen. En ja. hier in Woerden heb ik dat op verschillende scholen gedaan... want ik moest vaak invallen... En eh, dan, eh, ja, op een gegeven moment bouw je dat op, Ik had e dan, dan heb je een groepje kinderen en eh, eh, ja, dan, ja, hoe moet dat zeggen? Eh, in het begin was het wel heel moeilijk, ja. maar daarna, eh, dan, dan, ze kregen er plezier in en zo gauw ze maar een klein liedje leerden, dan, dan, dat stimuleert dan, hè, dat is dan leuk eh, om te doen. En, uh, en dan waren er weer anderen die konden wat anders. Ja. En dan, nou, ik maakte er dan ook min of meer een spel van. Ze moesten wel iedere, iedere dag heel even studeren. <laughs> en ik hield, dat ook, uh, ik hield dat ook heel erg goed bij. En met, met Sinterklaas konden ze dan wat leuk spelen, ja. met kerstmis. En dat, dat, ja, dat was gewoon heel erg leuk. Dus het gaat maar, zeg je met zoveel woorden, om de manier waarop je ermee omgaat. En, en de manier waarop je kinderen de blokstrijd bij Ja, ja dat, dat is het. Als je, als je er zelf uh, helemaal achter staat... En, uh, nou ja, er zijn natuurlijk kinderen... Het, het, is, um, het is toch wel vrij moeilijk. Ja, dan kun je zeggen... Uh, er wordt gezegd dat het een gemakkelijk instrument is. Maar in het begin is het toch wel uh, voor heel veel kinderen erg moeilijk. hoor. Ja, nou, dat, dat uh, zou uh, niet ontkend worden. En ze worden. Hebben erg veel geduld nodig dan. En, en als het thuis ook een beetje uh, uh, meegewerkt wordt, dan, uh, ja, dan lukt dat wel. Ja. Um, klopt het Bert, dat het... Dat het... Maar helemaal afhangt van de manier. Kan je kinderen op een goede manier met de blokfluit in Ja, Natuurlijk kan dat. Je ja. kan de kinderen met elk instrument op een goede ja. manier in aanraking brengen. Maar hoe moet je dat dan doen, zoals Pauline vertelt? Ja. Nou, ik denk dat uh, uh, uh, wat heel belangrijk is, dat je dus niet. Je kan eigenlijk niet zeggen, uh, wat natuurlijk jarenlang gebeurd is. Uh, dat als je muziekonderwijs wilde hebben, begin maar eerst op de blokfluit. Ja. Uh, omdat nee. heel veel mensen eigenlijk uh, dat graag hadden willen overslaan. En dat is dan heel jammer als ze dat dan verplicht moeten doen. Doen. Uh, wat ik zelf ook wel gezien heb, ik, ik geef nu niet meer aan muziekscholles, maar ik heb dat wel heel lang gedaan. En daar hadden wij dan een, een soort keuzepakket. Konden kinderen kiezen. En sommigen begonnen met slagwerk bijvoorbeeld, anderen met harp en anderen weer met blokfluit of met piano. En het, ik, het goede daarvan was dat je dat een kind dan uiteindelijk een keuze maakt voor iets wat aansluit bij wat, wat je motorisch een fijn gevoel vindt. En voor blokfluit moet je echt heel veel aanleg voor fijne motoriek hebben. En ook, uh, ja, je moet wel een gevoel voor het blazen hebben. Als je dat niet hebt, dan uh, zie je ook wel dat kinderen dan gewoon lijden onder het geluid wat ze eruit krijgen. Klopt dat, Pauline? Ze moeten werken ja. dan met kinderen ja. die er gevoel voor hebben of maakt het jou ja. niet uit? Ja, dat is waar, maar ik, ik liet ze dus ook van alles doen. Ik liet ze ook meeklappen, ik liet ze mee, mee, uh, uh, droog meedoen, van alles. Ja. Dus uh, um, uh, bij mij was het dan een, dan een, dan een klein half uurtje les uh, uh, in de middagpauze of na school. Uh, ik, ik deed het dus niet op een muziekschool, maar gewoon op een basisschool. Ja. En, en, <coughs> en ik liet ze dus van alles doen. Ze mochten mee zingen, ze mochten meedoen. Nou, uh, dan, dan, uh, dan ging ik wat, uh, wat, uh, uh, wat fluiten en dan uh, en dan keken zij welk nummertje het was. Dus, dus ik maakte er ook een soort spel van. Ja, uh, en, en dat goed. is, ja, dat, dat had ik langzaam zo opgebouwd. En ook met het, uh, met, het met de manier van uh, van. Uh, eh, van blazen, hè? Van, van, van fluiten ook. Hè? Eh, eh, en dan naar elkaar luisteren, welke vind je het mooiste? En nou ja, allerlei didactische toestanden had ik zo langzamerhand opgebouwd hoor, maar daar doe, doe je jaren over hoor. Mm. Eh, dus, dus, dus op een gegeven moment had ik 10, 12 kinderen te zitten. Ja. Nou, en die waren dan echt een half uur druk bezig. Nou, en het was dan zo heerlijk. Want dan voor een of ander feestje... of als er een juffrouw jarig was... nou, dan konden ze lang zullen ze leven zee, spelen. Nou En er was er eentje, die had, er, die had dan, dan zelf thuis een liedje geleerd. En die schreef dat dan op. Nou, en, en al die kinderen wilden dat gewoon meedoen. Hm. Kijk, kijk zo dat enthousiasme brengen. Nou, dat is dan... Ja, dat, ja, ja, dat, dat is sowieso dat, natuurlijk, dat, dat, natuurlijk heel echt de moeite waard. Maar je mag, ja, en, je mag soms en, en, de blokfluit en, overslaan. Dat is wel weer de boodschap van Bert uh, Hoon. Nou ja, nee. Ja, kijk, ik vind gewoon... Uh, het is natuurlijk fantastisch, want het is geen duur instrument. Ja. Dus je kunt het voor weinig geld ja. aanschaffen. Uh, en uh, je, je kunt... ja dat was ook heel weinig geld, Dus je kan er verschrikkelijk leuke dingen mee doen. Dat was twaalf gulden, geloof ik, zo'n zo uh, zo blokfluit. En, ja, moet je nagaan. Ja. <laughs> ja. En, en, en, dan, en aan mij hoefde ze ook bijna niks te betalen. O, ja. dus en en, is en als ze het niet konden betalen, dan kregen ze gratis lesbewijs. Ja, dus dat, ik, ik, en, dus dat, dat was gewoon uh, zo oh. leuk om te doen. Wij spreken hier van een win-win situatie. Pauline <laughs> Kultjes, hartelijk dank voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Het betuigen van je liefde voor de eerste Ik dank je wel. En wij gaan nog eens even een andere toon zetten met Clear Lane. Henry IV, part 1 Cymbeline. Henry IV, part 2 as you like it. Measure for measure the winter's tale. Trollers and Cressida are a midsummer night's dream. The merchant of Berris, Richard II. The taming of the shrew. Then there's Romeo and Julietta. 30 more to do. Henry the Sixth, Part 1, Pericles. Henry the Sixth, Part 2, Coriolanus. Henry the Eighth, Comodioverus. Time of Athens, Julius Caesar, King Lear. The Tempest Twelfth, Night King, John and Othello. But nothing much I do. Then there's Antony and Cleopatra. Cleo to you. Henry the Sixth, Part 3, Anne Macbeth. Henry the Fifth, Mary Wise of Windsor. Richard the Third, Hamlet Prince of Denmark. Titus Andronicus, the Rape of Lucre. De zonnen, de Venus, de Darnass, de lovers, de planking, de passie, Milgram, de Phoenix, de Turtle, allemaal in, except to night. Alles goed, well, dat eindigt goed. Well. Haar liefde is verloren. Eén minuutje, en dan hebben we het hele werk van Shakespeare gehad. Ja. Ongelooflijk hè? De <laughs> <The> complete <laughs> works, ja. Zo heet het ook. Ja, zo heet het ook, ja. <laughs> Cleo Lane, ja. Uh, van de CD die heet Word Songs. Ja. Um, maar dit hier geniet je van. Hier hou je van. Sterker nog, zoiets is ook een inspiratie, Bert, voor jou als blogsluitmuzikant. Ja, want. Dit, dit is super fijn. Dit is eigenlijk een LP. en Iemand heeft het voor mij even op een cd'tje ja. gezet. Uh, uh, omdat het uh, dus een enorme rijke bron van Engelse teksten heeft. En uh, de helft is allemaal Shakespeare. Maar dan met jazz erbij. Ja. En de andere helft zijn moderne dichters. En uh, uh, wat wij natuurlijk met kwartetten heel veel proberen. Wat we eigenlijk simpelweg omschrijven als oude muziek in een nieuw jasje. Ja. Is, is uh, uh, combinaties bedenken. Bijvoorbeeld van... van, van oude muziek en dan de teksten die in die oude muziek gebruikt worden... door een componist van nu uh, op muziek laten zetten ja. of uh, uh, verbanden zoeken met dingen uit onze tijd waardoor je je oren als het ware even schoongewassen worden voor het luisteren naar dat oude repertoire. Ja, en dat doe je ook bijvoorbeeld voor kinderen en die hebben Ik daar, ook voor kinderen, ja. en die hebben daar gevoel voor. Kinderen zijn eigenlijk een... Dat was natuurlijk wel leuk, van wat die vrouw daarnet ook vertelde... over al die spelletjes en dingen ja. eh, die ze met die kinderen deed. Wij hebben natuurlijk heel veel kindermuziek theatervoorstellingen gespeeld. Dus er zat ook heel veel hedendaagse muziek in. En die kinderen hebben daar nooit één keer over gepiept... Nee. dat dat vreemd was ja, of ontoegankelijk was. was of, nee, kinderen zijn natuurlijk een onbeschreven blad. Dus die staan veel meer open voor, voor veel dingen dan je zou denken. Ja. Ook voor het avontuur. Ja, ook voor het avontuur, ja. ja. Um, Nelly van Haren, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, hallo. Ja, ik, uh, ik viel eigenlijk uh, in het programma aan het eind, dat was wel jammer. Het ja. was zo rond half één, denk ik. Oh, nou, dat is, heb je nog een kwartier meegemaakt. Maar overigens het hele gesprek kun je op de website van Casaluna.ncv.nl. ik heb eerder gebeld. Ook ging toen ook over... Ja. Dat G. heb ik toen ook over Blogfest gehad, een hele tijd geleden. Oh. Maar ik, ja, ik vond het wel leuk om even te bellen. Omdat ik. Uh, ja, ik heb vroeger aan de muziekschool gewerkt. Ik heb Blogfest gestudeerd ooit. Ja. En uh, ik heb op dit moment nog een paar privéleerlingen. En uh, ja, Brisk ken ik ook wel. En uh, vroeger ook in een middeleeuwse uh, Renaissance-ensemble gespeeld. Niet echt bekend hoor, maar in mijn studietijd. Werd het niks? Wat zegt u? Werd het niks? Wel, nou dat was in de nou dat was wel. We traden wel op hoor. We hebben ja. zelfs eens een keer zijn uh, Sint maar muziek kon vervangen ooit. Dus. Uh, hmm. En dat was toen wel een hele bekende groep. Met, uh, ja. Dus dat, dat was wel leuk ook met met met krom, en zang en en gamba's en zo. En wat maakt voor u nou de schoonheid van het instrument uit? Ik weet niet of je dat wil vertellen trouwens hoor, maar. Nou, ik het, ja, het is gewoon mijn instrument en het staat ook heel dicht bij zingen vind ik. Mm -hmm, ja. En uh, ik vind uh, wat ik heel leuk vind. Ik ben om negen jaar uit geweest en ben vorig jaar heb ik het weer opgepakt uh, om wat les te geven aan huis. Maar wat ik heel leuk aan vind, is dat tegenwoordig ook door onder andere door Erik Bosgraaf, die ja. laatst in het programma zat uh, op zondagochtend, goedemorgen of zaterdagochtend, ja. goedemorgen met. Samen met een jazzmuzikant, Juri. Uh, Mosterd, geloof ik dat Jury honing. honing. Honing, denk ik. Honing, ja. Oh, ook honing. Ja, nee, honing is dat. Oh, honing, ja. Nou, dat was ook heel, heel boeiend. Ja. En uh, die timmerde enorm aan de weg. En ja. wat ik altijd moeilijk vond uh, bij het lesgeven... want ik speelde zelf ook ja, piano wat... en ook uh, ja tot behoorlijk niveau klarinet dat, uh, ja dat je toch altijd voor, voor blogfluit uh, het gevoel had dat je met lesgeven extra je best moest doen. Omdat heel veel mensen en vooral ouders dat als een uh, ja een beginnersinstrument zagen. Ja. Mm -hmm. Nou, dat is altijd uh, wel moeilijk geweest, maar daar, daar heb ik me wel voor ingezet. En dan had je toch altijd die groep uh, mensen en ouders en kinderen. En dan merkte je ook dat hij echt een ander instrument eh, wilde gaan spelen. of ook meer geschikt waren voor bijvoorbeeld gitaar, of piano of, of strijkinstrument. En dat heb ik ze ook altijd heel duidelijk snel gezegd: van goh, dit is echt een kind wat, wat echt. Eh, ja, het is gewoon niet echt een blazer. Nou, en dat is ook goed, maar er bleef ook een groep over, hè, waarvan er toch een aantal naar een conservatoria zijn gegaan. En dan wordt het wel leuk, want dan kun je ze echt eh, voorbereiden op dat toelatingsexamen. Ja. En dat is dan leuk, ook solfege erbij en zo. Hm. En wat ik op dit moment nog doe, een paar kinderen en nog een volwassen leerling, dat is dat ik toch kinderen zelf liedjes laat maken met de, de beperkte noten die ze dan tot nu tot dan toe geleerd hebben. En dan, uh, nou, dan ook ik een bepaalde maatsoort. En dat kunnen ze eigenlijk al heel gauw. En dan komen er al syncopen in, in voor. En dan <laughs> doen ze echt hele gra grappige dingen. Dus het kan wel degelijk. Maar je, je mag het ook, dat was al eerder gezegd... Je mag het ook overslaan, dat uh, instrument. Voor, je, voor kinderen. Ja, je kunt het ook overslaan. Je <laughs> hoeft helemaal niet... Maar als iemand... Ik vraag ook altijd waarom blokfluiten. Ja. Hm. Ja, dus het is altijd wel eh, ook kijken of het een bewuste keuze is. Maar ik krijg nu ook een, een, een, een kindje dat heeft nu een jaar les. Een meisje van tien Kind en die wou eigenlijk, wilde eigenlijk de piano, maar die ouders hadden geen piano. Nou, die men mensen willen nu, die zijn nu bereid om een piano. Wil jij dat dan niet doen? Nou ja, goed, ik zei, dat is niet echt mijn vak. Ik heb wel een pianoles gehad. Ja, maar het was leuk, want dan ook blokfluit en piano. Nou, dat heb ik nooit gedaan. Maar dan zal ik wel, ik zei, ik wil wel een paar keer iets mee doen. En dan gaat ze gewoon naar een, iemand die echt pianist is natuurlijk. Maar eh, nou kijken wat past bij een kind. Wat past bij iemand. Mm. Dat is eh, ja. als het als het maar muziek maakt, precies ja. Eh, als, als ze daar plezier in houden, dat is voor mij belangrijk. Ja, dat is het natuurlijk. En als het ook. op blokfleit is, is dat heel leuk. Om daarmee verder te gaan. Ja. Maar ook vooral een beetje die moderne dingen. Ja. Ja, Zeker. Dus dat, wat, niet die, die, die oude dingen, maar ook gewoon uit, ja. Dat, ja, het instrument uit elkaar halen. En het labium eruit halen. Of het. Uh, ja. Lekker sleutelen. En, ja. Ja. en kijken wat er, wat er, wat er allemaal kan. Ja. Heel goed, Nelly. Ik dank je wel. Ja. En ik wens je nog een goede nacht. Oké. Okay. Jullie ja? ook bedankt. Succes. Ja. Dag. Ja. Um, Bert, je ja. hebt een, een blockflight ensemble. Ja. Daar, zet je, daar zet je alles op, alles op in. Overigens um, kan je er niet van leven? Nee. Dat gaat niet, want het is wel 25 jaar. Je viert wel 25 jaar feest, maar je moet lesgeven om, om te kunnen bestaan. Ja, en ook andere dingen, ja, ja. ja. ja. Um, Nou roerde ik het al aan om kwart voor één, vlak daarvoor ja. eigenlijk nog. Ja. Er komen bezuinigingen aan ja. op de cultuursector. Ja. Um, en ik vroeg je inderdaad, van, bestaan jullie nog? Je zei ja. Hoe kan dat? Nou ja, omdat ik me. Ik kan me niet voorstellen. Uh, aangezien we dit nu al zoveel jaar. met zoveel uh, passie en enthousiasme doen. dat we er niet zouden zijn. Uh, ook omdat we nu bijvoorbeeld. Ja, omdat de situatie natuurlijk voor uh, sowieso de hele Nederlandse cultuur... maar voor de kamermuziek ziet de situatie er gewoon dramatisch slecht uit. Uh, ja, dat maakt wel dat wij dan met z'n vieren bij elkaar gaan zitten... en echt gaan zitten denken, ja, maar wacht even. Wat gaan we dan, hoe gaan we dat dan zo doen... dat we toch daar nog een hoop leuk werk mee hebben? En dat we ook... Uh, uh, het is natuurlijk ook leuk, dat hoorde je net gewoon... al met die twee mensen die opbelden. Uh, wij geven bijvoorbeeld ook heel veel uh, cursussen en workshops overal en ontmoeten daar ongelooflijk veel mensen die met heel veel liefde en enthousiasme heel veel op allemaal blokfluit te spelen. Ja. Um, um, dat Omdat is het ook, ook wat eigenlijk nog leeft. Het is het niet iets wat, wat helemaal uit de tijd is of wat nee, alleen maar voor niet. Nee, uh, jong en oud en alles door elkaar. Hmm. En, uh, en dat is gewoon leuk om daar, uh, um daar uh, workshops en dingen mee te doen en daarmee samen te werken. En dat is ook ons publiek. En ik vind ook uh, wel uh, dat je misschien als muzikus het meeste Toekomst hebt, als je als je probeert om de grenzen tussen de amateur, maar dan echt de amateur, echt ook als, als liefhebber. Ja. En, en de beroepsprofessies. Dus dat je die, uh, die grenzen zo klein mogelijk maakt. Ja. En, uh, en, en dat je probeert om uh, concerten en workshops. En, uh, en uh, bijvoorbeeld uh, uh, in, toen we in Canada op toonee waren, bijvoorbeeld. Dat is heel gewoon dat, dat je dan pre-concert talk hebt. En dan zit het publiek zit gewoon uh, drie kwartier van tevoren in de zaal. Ja. En die stellen je allemaal vragen. Het hele en, publiek? En, nou. Uh, de helft van het publiek zegt okay, dat, ja. dat is al heel veel. Dat is ongelooflijk. En die uh, ja, de niet denken, Maar ja. die zich gaan dan echt vragen: van wat voor hout zijn die instrumenten? In welke stemming spelen jullie nu eigenlijk? Is dit uh, uh, dat je denkt: goh, die mensen weten daar dus eigenlijk ook al. Die stellen een heleboel vragen waaruit blijkt dat ze al een heleboel van weten. van wat wij daar komen doen. En dat, is dat, dat in Nederland verdwenen, die cultuur? Of die, die, die, die, dat aspect van beschaving? Uh, ik denk niet dat het. Verdwenen is, ik denk uh, wel dat, je, dat we misschien naar uh, nieuwe vormen van het recital of van een concert geven. Of, ik denk dat we daar wel naar nieuwe vormen moeten en zoeken. En wat voor vormen zoeken jullie daar dan? Uh, uh, ik denk je, dat het allerbelangrijkste is dat je contact maakt met je publiek. Dat je dat, dat ontdekken, dat je gewoon uh, mensen bent met wie je gewoon kan praten. Ja. En uh, over uh, hoe, hoe je dingen doet of waar je mee bezig bent. Of wat je liefde voor de muziek is. Of uh, ja. uh, ik vind het heel jammer. Ik. Als, als ik sommige recitals zie, denk ik, dan, dan hoor ik vreselijk mooie muziek maken. Maar dan vind ik het allemaal zo statisch. En ik denk, ja, mm. het is toch leuk om uh, te zoeken naar een nieuwe vorm. Uh, en uh, ja. Ja. en, en hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan, bijvoorbeeld? Hebben jullie dan een voorbeeld gegeven van hoe je dat probeert te doorbreken? Die, die, een beetje die traditionele vorm, ja. die, die als het ware versleten is in deze tijd. Ja. Zou je kunnen zeggen? Die moet meer communiceren Daar geloof ja. ik denk ik ook heel erg in. Daar gaat het, daar gaat het natuurlijk heel erg over. Wat wij, uh, wij spelen natuurlijk uh, vanuit de traditie van ons instrument heel veel oude muziek. Maar dat proberen we ook altijd te combineren met uh, nieuwe dingen. Hm. En dat kan zijn, we hebben bijvoorbeeld een, een programma met oude Engelse uh, Renaissance muziek gemaakt. Maar daar hadden we dan twee gambas bij. En daar hebben we allemaal animatiefilms bij laten ja, ja, maken. Bijvoorbeeld. Uh, uh, en we hebben uh, uh, ook, we doen ook vaak bijvoorbeeld een uh, programma's met oude muziek en bijvoorbeeld met slagwerken gedaan. En dan speelde hij uh, natuurlijk die oude stukken met ons mee. Maar hebben we ook nieuwe stukken voor Quartet en Marimba... bijvoorbeeld uh, laten componeren en, en daartussen in één programma gezet. Ook om te laten zien dat het, het hele procedé van het componeren... bijvoorbeeld, uh, dat daar heel veel parallellen zijn... tussen wat vroeger gebeurde en wat, wat nu gebeurt. Ja. En je, moet dat dat natuurlijk, je moet dat constant nieuw leven in blijven... Blazen, ja, toch? maar dat is ook fascinerend. Dat het veel meer met elkaar te maken heeft dan, dan mm. je zo zou denken. En dat de oude muziek dus wat dat betreft ook veel levender is dan heel veel mensen denken. Dat vind ik dan ook weer heel leuk. De of, of onnozel. Er zijn ook mensen die dat e-mailen. Dat, ja. dat het een onno, on, de blokfluit een onnozel onderwerp is. Een onnozel onderwerp, ja. Ja, ja dat het. Ik bedoel, kijk, het is mijn passie. En ik vind, ik bedoel, uh, maar het gaat ook over muziek maken en over schoonheid en over gekte. En het precies. Gaat over, het gaat over, en over, over veel teamverband meer. en, en ja. een duurzame relatie met vier mensen aangaan. Dat ja. gaat over een heleboel aspecten ja. natuurlijk. Ja. Um, ja, we hadden net Clio Leen, maar we kunnen ja. natuurlijk nog veel meer laten horen. Ja. Trouwens, ook van Clio Leen, want dat is ook lekker. Prachtig. Maar over het oude repertoire ja. schoof je me net deze CD. Dit is een CD met, uh, die we met Marcel Beekman tezamen gemaakt zang. hebben. Ja. Dat wil je ook iets zet, van maken. gewoon nummer 1 op. Ja, ja. <laughs> dan doen we dat. Die heet Ich stond an einen Morgen. Nou, het is nu nog niet echt. Uh, bijna. De ochtend. Het is alweer bijna de ochtend. Uh, en het zijn uh, Duitse liederen van Zendveld en Isaac, twee Duitse componisten. Het is bijzonder omdat het. Uh, Autorepertoire is wat echt ook al bedoeld is voor zang en instrumenten. Waarbij die zang vaak een eenvoudig liedje zingt. En de begeleidende stemmen, dat, dat hoor je trouwens zo meteen, ook meteen als je het hoort, spelen hele rare complexe ritmes ja. daardoorheen. Uh, het is wel 16, wat je? 16e eeuw, 16e eeuws? Ja, 16e eeuws. Ja. ja, het is een rijk, mooi repertoire waar je ook eigenlijk al uh, het begin van de traditie van het Duitse lied uh, in hoort. Ja, dat is heel mooi. Ook 500 jaar oud, hoor. Zoiets. Het klinkt fris en schoon met brisk. En Marcel Beekman als tenor. Um, maar toch even die, die bezuinigingen. Ja. Ik heb jou gezien, volgens mij, op de Mars der Beschaving. Dat heb je me zeker gezien, ja. Jij liep daar mee. Ja. Een protest van duizenden kunstenaars ja. tegen de voorgenomen bezuinigingen. Dat, die Mars hielp niks. Waarom liep jij daar? Uh, omdat ik heel erg kwaad ben uh, over... Uh, uh, eigenlijk überhaupt over wat deze regering in Nederland aanricht. Ik vind dat we aanstevenen op een hele harde en onsolidaire maatschappij. Dat vind ik, vind ik echt heel erg. Wat er met gezondheidszorg, onderwijs, milieu enzovoort gebeurt. Want dat zeg je niet omdat je als kunstenaar in je bestaan... of in het bestaan van je ensemble bedreigd wordt... Ook omdat uh, uh, het ergste vind ik dat uh, cultuur uh, totaal onevenredig nog bezuinigd wordt mm. ten opzichte van al het andere. En dat heeft natuurlijk gewoon mee te maken. Cultuur is gewoon het wisselgeld van deze formatie geweest. Dus uh, uh, de PVV heeft natuurlijk gezegd, uh, uh, dit is voor uh, de happy view, for, dit is een linkse hobby voor uh, de elite. En het kan... Dat, daar kan wel flink in gesnoeid worden. Maar uh, dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Als je bedenkt dat wij in een van de allerrijkste landen van de hele wereld leven... en dat er in Nederland voor de bezuinigingen... minder dan 0,5 van het nationaal inkomen aan cultuur werd uitgegeven. Ja. Als je het vergelijkt een land met Polen, een slechte economie... waar 2 naar cultuur gaat. In Nederland... 0,5. En daar gaat dan nog zo'n forse bezuiniging overheen. En dat bedrag wat bezuinigd wordt... kun je vergelijken met de aanschaf van één starfighter... of een stukje snelweg. En dat wordt dan weggehaald, weet je. Dat vind, ik een, uh, ja, dat vind ik zo totaal onevenredig... dat je daar maar één ding uit kan halen uit dit beleid. Je denkt, de cultuur krijgt straf. Ja. En... Um... Om daar tegen in te gaan, want overigens zal het gebeuren. Want die bezuinigingen zijn niet. Die zijn het is die komen feit. er. Ja. Ik weet niet wat voor consequenties dat heeft. als je het hebt over de kleine muziekensembles in Nederland. Wat voor de je? ensembles heeft het enorme consequenties. Dat wat namelijk. Uh, omdat uh, in. 2013 zullen we dat eigenlijk pas echt gaan merken. Maar uh, als je nu kijkt naar het totaal van de bezuiniging... kan je ook nog eens zien dat de ensembles... bijna 45 van het bestemde budget moeten inleveren. Dus dat we maar... ook nog eens binnen de kunstensector... de Nederlandse muziekensembles er heel slecht afkomen. Wat betekent dat betekent dat, dat dan ook de helft van die ensembles zal verdwijnen? Ja. Komt het daar dus gewoon op neer? Nou, de helft, uh, of de ze helft... zullen verdwijnen is nog de vraag. Maar uh, bijvoorbeeld een vorm van meerjarige subsidiëring die BRIES bijvoorbeeld op dit moment heeft voor projecten... Uh, wordt ernstig bedreigd doordat het fonds podiumkunsten gewoon veel minder geld heeft. En ook alle uh, instellingen die eerst in de basisinfrastructuur worden... die moeten nu ook door het Fonds uh, bekostigd worden. Dat wat... kan niet. En wat zeg je dan als je... Cultuur in algemene zin. Dus niet alleen brisk. Nee. Maar, en niet alleen de Nederlandse muziekensambels. Nee. Die over van een ongelooflijk hoog niveau ongelooflijk. zijn. precies. Um, wereldwijde reputatie ja. dus, dus geld genereren. Hè. Geld ja, naar Nederland dat is halen. Ook zo. Dus ja. verdienen geld daarop. Um, dus het argument is vaak ook nogal invalide. Maar ja. wat zeg je eigenlijk om de cultuur te verdedigen? In brede zin. Waarom <lacht> moet dat er überhaupt zijn? Gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Want daar gaat het dan natuurlijk om. Nou, ik vind... En nu zeg je eigenlijk al twee verschillende dingen. Ja, want uh, ik bedoel, wat is de waarde van cultuur? Bedoel, we zouden in gewoon, we zouden in een in een grauwe, verarmde wereld leven wanneer er geen uh, cultuur meer was. En zo simpel is het eigenlijk voor mij. Maar uh, uh, tegelijkertijd uh, had je het ook over. Uh, nu ben ik even te kwijt. Wa waarom, waarom het gesubsidieerd moet worden? Waarom het gesubsidieerd het, moet dat worden? Dat zijn eigenlijk twee en, verschillende en dingen. Precies. Die... En, en ik vind dat, het, dat we dus uh, uh, nu ook de hele tijd naar ons hoofd krijgen. dat we met onze portemonnee open richting Den Haag staan. Ja. En ik kan daar ongelooflijk kwaad over worden. omdat de allergrootste sponsor van ons werk zijn we echt zelf. Want als wij niet allemaal ander werk zouden doen. waar we nog wat mee verdienen. zouden we überhaupt dit werk niet kunnen ja. doen. Nee. Dus je verdient er eigenlijk helemaal niks mee. Ja, natuurlijk verdien je het wel mee. Ja. Maar, maar, maar ja. een klein deel van een potentieel inkomen is wat ja. je ermee verdient. Ja. Omdat wij natuurlijk... En, en dat geldt voor alle muzici die in de Kamer Muziek werken. We zijn freelance muzici. We zitten niet ook in een orkest of, of, of iets. Dus we, zijn, uh, we hebben te maken met een uh, nou, uh, podia die veel minder geld hebben. Series die verdwijnen... Uh, Hmm. Het, het, is een, het is een helaas, zie je nu, het, het dreigt een instortend geheel te worden. En dat vind ik heel erg, omdat de Nederlandse ensembles... zijn van een buitengewone kwaliteit. Internationaal echt ook gewoon beroemd om hun kwaliteit. We spelen met een geweldige landelijke spreiding. We genereren meer dan 50% eigen inkomsten. We doen eigenlijk alles... Volgens de normen van deze staatssecretaris... zijn wij de sector die een team met een griffel zouden moeten krijgen. En Dat je het zo goed wordt, word je dan zo zwaar gepakt? Ja, dat, dat vind ik toch een... Uh, dat, is een uh, dat is onevenredig. En ook in, binnen de totale cultuurpolitiek nog eens een keer onevenredig. Nou, daar ben ik gewoon heel kwaad op. Wat ga je doen met die woede? Uh, plannen maken... Om, uh, om toch gewoon door te gaan uh, met ons werk... en uh, te kijken of je alternatieve geldstromen kunt genereren... en of je op, uh, door contact met je publiek te maken... toch uh, mooie dingen kunt opzetten voor de mensen die dit graag willen horen. Want daar zijn heel veel mensen... Dat blijkt ook wel uit de mensen ja. die bellen. Meneer Van der Wal, goedenavond, goedenacht. Ja, hallo. Ik uh, wilde ook iets over de blogsluit vertellen. Ja. Dat is een heel leuk verhaal. Ik kreeg van mijn ouders een... Uh, ik, ik heb al, al van de slaggever gehoord dat ik uh, to the point moet komen. Omdat hij ja. nog meer bellen heeft natuurlijk. Maar het is zo dus, dat ik een blogsluit kreeg toen ik tien jaar was. En ik woonde met mijn ouders in Amsterdam. En toen kreeg ik les van Juffrouw Metz uh, in ons huis aan het Bessemanplein. En wij woonden op de Koninginnenweg en dat was niet er vandaan. En we hadden in het Van Nistelhuizen op de stadhouderskade altijd uitvoeringen. Okay. En door de bloksluit um, werd ik steeds muzikaler. En toen ben ik op het jeugdkoor geweest van Henk van der Velde. En dat was het jeugdkoor van Oebelen. <lacht> en dat was uh, uh, van de tv, maar daar ja. was ik dan niet bij. Het was oh. Een koor van tien meisjes en één jongen. En, maar ik, ik mocht wel meezingen met een kerstplaat die, die is gemaakt toen ik 14 was. Hetzelfde tijd dat Heintje zo beroemd was met mama, zeg maar. <lacht> en die kerstplaats heb ik dus nog. Maar daarna ben ik ook gewoon doorgegaan met zingen en zo. Maar nou komt het punt, ik ben ook straatmuzikant en ik speel heel vaak dus ook bloksluit ja, op, ja, op straat. Leuk. Like. En in, al, in alle steden, in Den Haag, Amsterdam en ja, af en toe wordt ik wel weggejaagd door de politie. <lacht> Maar het punt is wel zo dat, euh, euh, door, dat ik dus, euh, alles euh, goed opneem. Ik heb een muzikaal gehoord. Ik wil niet zeggen dat ik een absoluut gehoord heb. Maar da daardoor kan ik ook alles spelen wat ik gehoord heb, zeg maar. Ja. Met mijn vingers. Ik, kan dus, ik hoef dus niet meer lang te zoeken. En ik doe het op aftasten op de, de openingen van het sluit. En iemand heeft het ooit eens mij verteld wat dat voor methode is. Maar ik hoef dus nou uh, geen nood meer op te zoeken. Zeg maar. Dit lijkt me heel fijn. Overigens, uh, meneer Van der Wal, hoe komt het dat u op straat speelt? Zo. Dat ik eigenlijk uh, gezondheid ja. Uh, dat ik uh, een weinig kans uh, heb om in een theater te spelen. Toen zei iemand, waarom ga je niet op de hoek van de straat staan? Mm. Dan kan iedereen je horen, dat is dan je podium, mm. begrijp je? Mm -hmm. En, en hoe, uh, hoe ervaar je dat? Uh, en, nou, het, het is zo, je hebt direct contact met het publiek. Ja. En uh, op een gegeven moment werd ik <laughs> ook uitgelachen. Maar op een gegeven moment uh, legde iemand ook 100 euro neer. Hè? En die liep toen door. En, uh, 100 uh, die euro? Ja, er waren ook een keer twee meisjes die hadden een zak patat naar mijn hoofd gegooid. En die zeiden, jij kan niet spelen, je bent een gek. Maar eh, toen eh, even laatst kwam een meneer terug en die deed ze op En die legde 100 euro neer. Nou, die meisjes waren zo verbaasd dat ze zeiden, wij gaan ook blokzwaard nemen. <laughs> ja. ja, dat kan ik bijna niet geloven, dit. Ja, maar dit is echt vaak gebeurd, ja. Maar eh, ik kan dus ook mooi zingen. En eh, nu is het zo... Dan nou had ik nog een wens. Oh. En misschien kunt u die in vervulling laten nou, gaan. Wie weet. En, ik heb dus nu ook een professionele zangles. Doordat ik uit ben gespelen. En ik zou graag één coupletje van Stille Nacht voor u willen zingen. Zou dat mogelijk? Stille Nacht zingen. Nee, dat, ja. ga, nee, dat is, vind ik dan toch een beetje nee. van een andere orde. Maar dan, Misschien uh, op... stuur ik u, dan stuur ik u als Casteloena nog een, een cd'tje van mij okay. op, of dat mag. Ja, dat mag altijd. U ik kent wens u heel veel succes met uw uitzending. Ja, dank u wel. Een goede en uh, veel succes. Ik kan u nu helaas niks meer op de dof laten horen, want de buren liggen in bed, dus okay. dat kan ik niet doen. Nee, nee, nee. Maar u moet we maar eens een keer over de steenweg lopen ja. uh, in Utrecht en dan sta ik nog wel eens te spelen. Dat is goed. Dan komen we langs. Ja. Dank u wel. Ja. Een goede nacht. Ik krijg een reactie van een zekere Nathalie via uh, e-mail... Mm -hmm. op, re, op jouw verhaal over je uh, boosheid. Ja. Uh, Blokfluitjes spelen doe je maar in eigen tijd. In die teneur. Niet van belastinggeld. Hoge nood zijn voedselbanken, ziektekosten. Blokfluitjes speel maar op straat en ga bedelen op straat. Nou, dan weet je hoe dat, hoe dat, dat voelt. Doet het, uh, <laughs> niet van mijn belast, belastinggeld. Weggewezen nu. Ja. Met een uitroepteken. Ja, wat, wat, ja. Wat, wat moet ik daarmee? Ja. Met zo'n ja. reactie? Ja, ik, uh, dat, vra dat, dat vraag ik je eigenlijk. Nou ja, ik want vind dat. Uh, want dat zijn dus. Hè, de, dat, dat waarom er bezuinigd wordt. Ja. Ontstaat doordat sommige mensen dit soort gevoelens hebben over kunstenaars. Nou, ik, ik denk of dat of dat inderdaad de de... zo is. Ik denk dat. Uh, uh, uh, we hadden het even voor de uitzending, zaten jij en ik, even te praten over de keerzijde van de democratie. En dat is voor mij. Uh, Soms toch ook een beetje dat iedereen alsmaar zijn onvrede over alles mag uiten. Want uh, zoals ik natuurlijk net ook al uitlegde. We moeten echt niet vergeten dat Nederland sowieso al een schijntje aan cultuur uitgeeft. En dat daar al jarenlang geweldig op bezuinigd is. En uh, dat er uh, nu, en, en uh, Zijlstra en deze regering doen daar ook echt aan mee... Uh, wederom een beeld ontstaat alsof wij uh, als subsidiejunks allemaal naar Den Haag zouden lopen en zouden zeggen... Uh, we hebben weer geld nodig voor ons volgende uh, hobbytje. En zo is het natuurlijk helemaal niet. Uh, uh, ja. er, ik ken eigenlijk helemaal geen mensen in de cultuursector... die niet gewoon... Uh, Minimaal 50 of 60 uur per week werken. Ja. Uh, en dat, en, en, en dus dat gaat voor... er niet om, om te zeggen dat dat een lijden is. Helemaal ja. niet. Want dat het is, je... voor, het is geen vorm van bedelen. Dat is gewoon je hand ophouden en daar een nee, beetje. Helemaal over. En ik dat... vind dat we ook echt niet moeten vergeten dat als je naar de geschiedenis kijkt, dat het gewoon zo is dat. Uh, uh, uh, uh, zou maar zeggen, Florence, waarom is die kunst daarvan een dergelijke grootheid en allure? Omdat de medici daarin hebben geïnvesteerd. Weet je? En, dus ik denk niet uh, cultuur en geld kunnen niet zonder elkaar. Je hebt gewoon um, een mecenas nodig. Of, uh, uh, en, en dat hoeft natuurlijk ook niet per se de overheid te zijn. Maar dan moet je natuurlijk niet, zoals deze regering doet, een nieuwe geefleid bedenken. En die meteen gaan uitkleden bij het eerste debat. Dat ja. nou, lijkt natuurlijk helemaal nergens naar. Want dan is het ook niet mogelijk dat je zegt. Nou, oké, okay, als de overheid het niet doet, dan kan de liefhebber dat gaan doen. Hè? Dan, ja, uh, dat wordt dan tegelijkertijd met de andere. Dat antwoord. wordt meteen dan alweer. Uh, wordt daar gebruik. ook op beknippeld. Ja. Maar goed, het, is het gevoel van, er is hoge nood. Hè? Voedselbanken, ziektekosten, er zijn echte problemen. Dus nou ja, daar maar... tegenover staan de, de kunstenaars die, dat, die klagen. Ja. Die, staan, ja, die moeten eigenlijk hun mond houden, dat is het idee. Ja, dat het... Maar uh, dat, uh, dat zei ik natuurlijk toen jij dat net vroeg... Uh, wat... Uh, over de bezuinigingen in, in het algemeen, ja. dat ik dat ook nog veel erger vind. Ik bedoel, bezuinigingen op het onderwijs, gezondheidszorg, noem maar op. Dat vind ik, dat vind ik verschrikkelijk, dat dat ja. gebeurt. En dat dat op dit moment, dat we uh, aankoersen op een samenleving... die werkelijk de zwakkere gewoon laat stikken, want daar komt het toch op neer. Dat vind ik heel erg. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dan is uh, cultuur, ja, God, dat is eigenlijk... Een soort randverschijnsel. Maar ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat schoonheid en verbeelding. dat hoort bij een soort basiswaarde. voor je leven. In ieder geval voor mijn leven. Ja. En voor een gezonde samenleving ja. is ook uiteindelijk. Ja. Ja. Um, mevrouw Bohan, goedenavond, goeienacht. Ja, goedenavond, goeienacht, Het Maakt Hallo? niet uit. Nee, maakt niet uit. Ik, ik heb een vraagje, gehad. ik. Ja, ook uh, leuk. Als je, uh, ik heb met heel veel interesse geluisterd naar het uh, blokfluit uh, spelen van die meneer. Maar als u nou een, een zorg heeft, uh, bijvoorbeeld zijn kind ligt in het ziekenhuis of wat dan ook... kan hij daar zich helemaal afsluiten van alles wat om de wereld heen speelt. En heeft dat geen invloed op het blazen op zijn blokfluit. Ja, ja. ja de persoonlijke emoties... Ja, ja, kan hij dat helemaal afsluiten? Of zit er dan toch, toch een bepaalde uh, blaastechniek in... dat hij toch ergens die zorgen toch, uh, in, in het fluiten doorspeelt? Ja, ja dat, dat is wel een mooie vraag. Maar uh, uh, Blofheid is natuurlijk, uh, dat vertelde ik in het eerste uur... is, is zo'n uh, kwetsbaar instrument, omdat je uh, je de, de natuurlijke stroom van je adem, daar gaat het eigenlijk over. Ja. En daarin uh, uh, ben je gewoon kwetsbaar. Dus uh, uh, als je je niet goed voelt... Uh, kan dat wel eens moeilijk zijn. Aan de andere kant is natuurlijk, heb je ook wel je professionaliteit. Dat je niet alleen. Uh, uh, het gaat niet alleen om gevoel. Je weet ook wat je aan het doen bent. Je snapt bijvoorbeeld hoe je in- en uitademt. Uh, mm. dus je je kan het toch als controleren. Een dus je, beetje. En dat is techniek. Ja. En, uh, en ik vind ook wel dat als je een stuk uitvoert. Um, dan de luisteraar moet de emotie hebben, maar jij moet het zelf niet hebben, want dan gaat het niet goed. Dus ook als je het zelf veel te mooi vindt, dan kun je het ook niet spelen, want dan ben je ook bijna in tranen. Maar wat u vraagt, mevrouw Bohan, is: van heftige emoties die nou eenmaal in het dagelijks leven voorkomen, dat je dingen meemaakt, die, die moet je er dus toch buiten zien te houden. Ja, ja, maar dat kan, kan dan... natuurlijk niet altijd. En ik heb zelf in mijn leven ook wel perioden gehad dat ik, uh, nou, dat ik me niet prettig voelde. En dan kun je ook echt niet vrij uit muziceren soms. Dat, ja. ja, en gaat, dan, gaat dat dan niet ten koste van je ademhaling of je ja. blaastechniek? Kan je dat echt helemaal buitensluiten? Of Nee, maar daar kun je wel heel erg veel over leren. Dat ja. je niet lekker in je vel zit, laat ik zo zeggen. Ja, maar daar kun je natuurlijk wel over adem kun je ongelooflijk veel leren. En, uh, sommige mensen vinden dat heel raar, maar ik ben bijvoorbeeld ook echt naar, speciaal naar een ademlerenres gegaan in Duitsland en heb ik dan eindeloos cursussen gedaan. Om, en zat ik een heel weekend alleen maar op een krukje allemaal ademoefeningen te doen. En dat is toch wel ongelooflijk goed, omdat je daardoor leert om je heel erg te concentreren op je lichaam. Uh, in plaats van op alles wat er in je hoofd zit. En ik geloof ook wel dat uh, gevoelsmatig uh, muziceren... is ook wel uh, dat je het niet alleen uh, vanuit je hoofd doet, maar uh, nou, dat je lichaam en je geest daarin ook aan elkaar uh, verbonden zijn, zeg maar. Dat het een geheel is. Ja, dus als ik het goed begrijp, dan is professionaliteit en emotionaliteit zijn twee dingen apart. Nee. Uh, dat zijn juist dingen die je integreert. Want je kan natuurlijk niet zonder die emotie. Je moet je, uh, want muziek is emotie. Dus je, uh, muziek is verklankte emotie, maar je moet er uh, nou ook weer niet zo heftig in zitten uh, uh, dat je er dus zeg maar zelf uh, uh, van in snikken uitbarst. Of, uh, je probeert er een soort evenwicht in ja, te vinden of ja. zo. zoiets. Nou, maar zonder emotie kun je niet spelen. Nou. Nee. Nee. Nee, dat, dat is het, het mooie voelt... juist van... van ja. Ja, ja, dat als je... je heel heftig geëmotioneerd bent ja. door uh, privéomstandigheden, ja. laat ik het zo even stellen, ja. Ja. klinkt dat dan toch niet in ja. ergens onbewust in het... Ademhalen. Ja, het, of da, natuurlijk het is dat zo, maar Want, ik, ik heb wel eens op een begrafenis gespeeld. En toen was ik natuurlijk oprecht heel droevig. En toen, uh, dacht ik, en toen speelde ik ook nog een hele mooie Sarabande van Bach. En toen dacht ik, nou, ik ga gewoon nu uh, tot drie tellen, die driekwartsmaat meetellen. Dan zit ik gewoon in even iets heel technisch te doen hier. Maar dan gaat dus de professionaliteit oh. gaat toch voor. Nou ja, ja die, maar anders helpt, zou je het helpt. niet kunnen doen ja. op dat moment. Nou, oh. ik vind het klasse. <laughs> nou, dank u wel. <laughs> dat, uh, daar hebben we dan muzici voor op die emotionele momenten... die dan dus ook nog eens juist kunnen spelen. Goeie... Ja, maar dat brengt ook de, de emotionaliteit... of, of de uh, professionaliteit, hoe het ook... Ja. brengt u dan ook over op degene die ja. luistert. Ja. Die niet echt muzikaal tu aangelegd is. Maar ja. het wel heel mooi vindt. Ja, tuurlijk. Dat blijft dan de bedoeling. Klasse, daar gaat het ook om. Nou, mevrouw Bohan. Ik vies me heel veel succes. Ja, u dank u wel. u wel. Heel goed. En een hele fijne nacht verder. Ja, ja, u ook. Dank u wel. Dank u wel. Zullen we ja. nog iets laten horen, um, ja? Bert? Van wat je allemaal nee. mee hebt. Het is heel divers wat je mee hebt gedaan. Ja. Zullen we even Ietsje iets leuks. heel korts draaien? Oh ja, sorry, Draai dat, ja, dat, dat, dat laatste. Ze... Oké, okay, dan moet ik even... Het uh... is een, een stukje wat um, toen we twintig jaar bestonden... <lacht> Vijf jaar geleden. We, ook een, ook een we houden erg van feestjes. Ja. En toen hebben we uh, allemaal componisten gevraagd... om een zo kort mogelijk stukje van een minuut voor ons te schrijven. En uh, dat, is, dat is er eigenlijk geen van alle gelukt Dus die stukjes zijn allemaal anderhalf minuut of twee minuten geworden. Ja. En dit stukje heet To Catch an Angel. En wat je daarin eigenlijk meteen hoort als het begint... is net alsof er allemaal engelen uit de hemel donderen. Uh, met een uh, onvoorstelbaar tempo. Want... Uh, uh, Willem Wander van Nieuwkerk, die dit stuk gemaakt heeft, heeft echt zijn best gedaan om in die anderhalve minuut zoveel mogelijk noten te stoppen. Dat is ook wel heel geestig. Wat ik het wat ik het mooie vind van een blokfluitensemble als het goed klinkt, zoals jullie brisk, is dat het. Ik weet niet of dat nou per se hier het dit liedje uh, spreekt, maar dat jullie dat je zo mooi kunt orgelen, dat je, dat je als je een orgel kunt klinken. Ja. ja. Is één instrument in plaats ja. van vier hè, blokfluiten, uh, maar dat het dat het soort dat het dat overstijgt. En dat is natuurlijk het wonder dan van een ensemble vormen, denk ik, en ook de van wat je ervaart, neem ik aan als muzikus, als je dat neemt. Nou, het is wel grappig dat je het zegt, want uh, we hebben wel eens ergens gespeeld uh, en toen speelden we uh, transcripties van orgelmuziek en toen was er ook een organist hm. en die zei toen meteen: ja, ik ben toch wel heel erg jaloers op jullie, want dat stuk wat ik in mijn eentje speelde spelen jullie dan met z'n vieren en daardoor krijgt elke lijn in het stuk nog weer zijn ja. eigen persoonlijke invulling en dat is natuurlijk een heel, ja. ja. Dat, dat is absoluut... Uh, we zijn echt een levend orgel, wat dat betreft, ja. ja. ja. Dat is bijzonder we zijn ook onbeleid. echt labiaalpijpen, zoals, <laughs> zoals orgelpijpen orgelpijp ook. Maar labiaalpijpen, dat zegt mensen niks. <laughs> dat je, dat nee, mensen dat is een hele... Die, wat bedoel je nou als je zegt labiaalpijpen? Ja, dat, dat, dat roept misschien hele verkeerde associaties op, maar dat, dat is eigenlijk... Kunnen. Een labium is, is gewoon een venstertje uh, en daar zit een scherp randje in. En als je dus uh, daar lucht doorheen blaast, zoals het ook gaat met het mechaniek van een orgel, dan krijg je een fluittoon. Hmm. Dus precies. Ja. Maar goed, dat, dat, dat, dat met z'n vieren één eenheid vormen, één instrument. Ja. Dat, is, dat is, lijkt mij heel bijzonder. En ik denk dat jullie dat vaak meemaken. Ja. Wat ik nog altijd. Um, um, ik bijna niet in woorden te vangen vind... is wat goed muzikantenschap is. Yeah. Wanneer vind je nou iets mooi? Je zijn, jij vindt ook dingen niet mooi gespeeld. Yeah. Of wel mooi gespeeld. Yeah. Muzici waar je van houdt. Yeah. Andere musici waar je niet van houdt... die misschien wel bewonderd worden door het groot publiek. Yeah. Um, je had het over Frans Brugge, hè, waar mm -hmm. we mee begonnen. De mm -hmm. pionier van blokfluitmuziek in Nederland. Oude blokfluitmuziek in Nederland. Ja. Die liet het horen zoals het eigenlijk, eigenlijk misschien wel ooit geklonken heeft. Ja. En, het, en dat klonk dan opeens weer opwindend nieuw en jong. Ja. Die bewonder je. Um, wat is dat? Wat is, wat, wat, wat zijn, wanneer vind jij het mooi en belangrijk en goed? Mm. muziek? Wat moet erin zitten? Dat is wel een hele moeilijke vraag. Want ik hou van... Ja, voor het laatst bewaard. <laughs> nee, want ik hou wel van, van heel erg verschillende soorten muziek. Ik hou natuurlijk uh, heel erg van oude muziek... omdat dat uh, uh, bij mijn instrument hoort. Ik hou ook heel erg van hedendaagse muziek. Ik hou heel erg van jazz. Ik hou ook heel erg van uh, Nederlandse liedjes, luisterliedjes. vind ik ook heerlijk af en toe om aan te zetten. Dus ik hou van heel verschillende dingen. En, uh, maar ik denk... Um... Dus dat vind ik nou heel moeilijk te zeggen... Um... Welke kwaliteit het dan moet hebben? Het moet, het, voor mij is het in ieder geval zo, het moet me verrassen. En het moet me ook op een bepaalde manier raken. Het moet, het moet iets met me doen. Dus, dus muziek maar dat die... raar, wanneer raar. Je hebt daar bijvoorbeeld volgens mij ook een cd van. nu Janine Jansen. Ja. Ik weet niet waarom dat is. Maar... Oh, en, ik vind haar echt gewoon geweldig. Ik maar vind maar dat... zij is iemand die jou raakt. Ja. Dus. zij raakt mij enorm. En waar, uh, we zullen het horen, oh, we het even laten horen? Zeker. Dat kunnen we even laten horen. Zeker. waarom Even dat? iets. Ravel bijvoorbeeld. Beetje... Ja. Dat, is, dat is trouwens ook weer zoiets. Het ja. heeft dan ook weer... Even kijken wat trekje dat is dan. Ja, weet ik ook niet. Um, Ravel, viool, sonate. Ja, oh, dat is dus ik, zit, ik ga het even nu zoeken in, in dat hoesje. Of cd. -tool. Ik heb hem net gekocht, die cd. Een supermooi cd. Dan moet je even aanzetten. Uh, nummer 13, Perpetuum Mobile. Dat is het derde deel van een de vioolsonate van Ravel. Een ook weer zo'n stuk, wat voor mij ook weer iets met, met uh, lichte muziek te maken heeft. Het de tweede deel van die sonate heet Blues. <laughs> en uh, als je haar hoort spelen, ik vind het van een zo grote helderheid en lichtheid. En zo absoluut eerlijke, prachtige toon. Ja, het, dat vind ik iets heel bijzonders. Thank you. Vliegen de vonken ook ja, vanaf. Geweldig. Nou ja, Toch? Maar ja, dat, dat met overigens, laat ik het dan ordentelijk afkondigen, want ze was niet alleen Janine Jans op viool, maar ook met pianist Itamar Golan, en die draagt zijn steentje bij in deze vioolsonate van Ravel. Het vinden op de CD Boswaar. geweldig. Waarom? De vonken springen er vanaf. Ik denk dat niets gratuit is. Alles is bezield hier in ja, elke nood, alles is hier waarde, is... waarde Of van ongelofelijke virtuositeit, oh ja, dat ook uh, zonder dat je dat nou zo expliciet als eerste zou opnoemen. Ja. Je hoort eigenlijk dat het zo licht is en, en, en, en, en, en een soort energie heeft, ja. ja, en een verhaal vertelt, ja, dat dus het heeft het betekenis, dat bedoel ja. ik, maar ja, en dat geldt voor alles wat ze doet, ja, maar goed. Ze ging ook bijna voor de bijl, hè? Janine Jansen. Ja, is... ja, gelukkig. Ja. Ja, is... De druk voor muzici is zo groot. De druk is heel groot. En het is natuurlijk soms jammer dat je te snel... Te veel moet doen. Tenminste, als je zo'n soort carrière ja. hebt. Het ja. werk is heel anders. Ja, dan maar goed. Dit, maar... jullie werken, dat blijkt al. jullie werken ja. allemaal knetterhard ja. om het überhaupt draaiende te ja. houden. En of het nou om, of, of, of, hey, zoals Janine Janssen met een grote wereldwijde carrière gaat. Of, of, nou, of, nou ja, als je, je zo'n carrière maakt, dan is er een hele machinerie die maakt zich meester van jouw leven. En dat is natuurlijk ook wel een tragiek. Ja. ja. Uh, Dat is ook weer een andere kant. Ja. Bert, dankjewel voor jouw ja. komst. Voor alles wat je hebt meegenomen en laten horen. Ik wens ja. je uh, een heel groot feest. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel. En uh, tot, tot, tot de volgende jubileumfeest. <laughs> Zometeen de EO. En u kunt uh, nou, luisteren naar wat zij vandaag gedaan hebben. En daarover doorpraten. En morgen heeft... Helco's spante gast, Ricardo van Ede. En die is chefkok in restaurant Neva van de Hermitage. Had al op zijn 21ste een eerste Michelin-ster. Dat is een grote jongen. Maar nu heeft hij een boek geschreven. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Elko, jij hebt een heerlijke kok te gast. Maar nu gaat het niet over koken, maar over schrijven. Hij heeft een atypisch kookboek ge, gepubliceerd. Ricardo. Uh -huh. uh, maar hij heeft het opgedragen aan Jeffrey. Dat is mijn vraag. Wie is Jeffrey? Kijk. Begin daar eens mee. En dan wordt het vast heerlijk uh, kokkerellen met jouw gast. Ik wens je een mooi gesprek en een fijne uitzending. Dus dat is morgenavond. Um, gaan we gewoon weer door. Wij pakken de blokfluiten weer in. maken plaats voor de EO. En dan wens ik nu gewoon een fijne nacht. Dank u wel. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. NCRV. En